If I Dat een prima dagje daarvoor, dacht ik. Sitting in the park. Billy Stewart hoorde je uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 7 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxende muziek... en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Zorgzaam 010... gaat voor wereldrecordbrekende stoepkrijthartjes. De groene ambities van de bloeiderij... En kunstenaar Rob van der Ven. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. I'm not afraid of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 Get out of this town I'm out of my pain So I'm going back to L.A.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 Fijn koppel door aan het begin van een uurtje lateravond Beth Hart hoorde je met die le stong. Een Coldplay, daarna met Sparks. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op 16 april tekenen Rotterdamse vrijwilligersorganisaties en inwoners op het stationsplein Stoepkrijthartjes. Eén voor iedere Rotterdammer die voor een ander klaarstaat. Anne van der Roosmalen is aan de lijn bij Herman de Bruin. Anne, welkom. Ja, dankjewel. Ja, uh, 275.000 Rotterdamse vrijwilligers, dat zijn er al heel veel dus. Dat zijn er ontzettend veel. Ja. En dat is iets waar wij heel graag even bij stilstaan in het internationale jaar van de vrijwilligers, hmm. 2026. Ja. ja, want dat verdient wel een ode, vinden wij. Ja, en daar heb je het uh, stationsplein bij nodig. Ja, ja. ja wij, gaan iets heel, wij hebben iets heel leuks gedacht. Mm -hmm. uh, met hulp van een aantal hele leuke mensen. Wij hebben bedacht dat we voor iedereen in de stad die iets goeds heeft betekend voor een ander een hartje willen tekenen als Ode. En al die hartjes bij elkaar. Nou, we gokken op, als we er 9000 halen, Dat gaan we wel halen. Dan hebben we een wereldrecord te pakken. Oh, dus hoe is, leuk is dat? Is daar een ja. wereldrecord van dan? Ja, blijkbaar ja. wel. Ja, een ja, ja, ja. wereldrecord heb je overal voor, ja. dus dat hebben wij ja. even opgezocht. En we dachten, nou ja, dat kan het leuker om in Rotterdam een ode te brengen die ook nog een wereldrecord breekt. Ja, en wordt dat dan, om even daarbij te blijven, wordt dat dan meteen geregistreerd als zijnde het echte wereldrecord wat weer boven het vorige staat? Um, nou, we moeten het eerst gaan tellen en, ja, <laughs> en dan okay, gaan we kijken ja, hoe dat ja. komt. Ja. Maar er zijn functionarissen ja. die dat dan controleren, geloof ik, hè? Ja, dat uh, wordt gefotografeerd en opgestuurd. We oh, okay, ja, nee, zijn ja, ja. heel benieuwd. Ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, het is een ode, een ode aan al die Rotterdamse vrijwilligers. En je bent zelf ja. projectmanager bij NL Voor Elkaar. Cool. Um, ja, en we hebben het ook over Zorgzaam 010. Hoe zit dat in elkaar? Nou, Zorgsamen 010, om daar even bij te beginnen... is het vrijwilligersplatform voor Rotterdam. Voor en door Rotterdam, moet ik wel zeggen. Want we, wat wij daar doen is mensen aan elkaar verbinden... die hulp nodig hebben, vrijwillige hulp of een vrijwilliger zoeken. En dat kan dan zijn dat dat van een uh, inwoner is die hulp nodig heeft... maar ook een maatschappelijke organisatie, een stichting, een vereniging. En aan de andere kant proberen we eigenlijk iedereen in Rotterdam... enthousiast te maken om een keer voor een ander klaar te staan. En mm -hmm. nou, via ons platform wordt er met elkaar verbonden... En dat doen we in Rotterdam, maar dat doen we ook in de rest van Nederland. Uh, ja. Ik werk voor NL voor elkaar normaal gesproken. Uh, en we doen deze wereldrecordpoging dan ook nog eens in een aantal andere steden dan Rotterdam. Maar Rotterdam okay. is wel uh, de grootste. Maar ook op, het, uh, op een plein met, uh, want jullie werken met stoeptrein, hartjes, ja. hè? Toep ja. Stoepkrijthartjes, ja. ja. Ja, er wordt dus uh, creatief gewerkt. Ja, ja, en creatief schoongemaakt daarna, dat ook. Oké, okay. oh, oh, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja. Dat hoort er ook ja, bij. Tens... Ja, dan hebben we hebben ook nog wel een paar vrijwilligerspoorten. Ja, ik wil niet vervelend doen, maar Thijs zei het op dat moment regent. Ja, ja dat hopen we niet. We hebben nee. een leuk backup plan, maar dat is niet zo leuk als een heel plein vol met, met stoeprijk hartjes en liefdeborden. Ja, ja, maar dat is dus uh, de recordpoging. Maar ja. het gaat natuurlijk om die vrijwilligers en die mantelzorgers. Ja. Precies. Dus ja. dit is echt bedoeld om, om te laten zien hoeveel mensen er iets voor een ander doen. Want heel veel mensen weten dat helemaal niet. Mm -hmm. dus, uh, als je kijkt naar Rotterdam, dan is het bijna de helft van elke inwoner... ...doet wel één keer per jaar vrijwilligerswerk. En er zijn een heleboel die het elke week doen. En dat weet je eigenlijk gewoon niet... Nee. Omdat je dat er vaak nooit over hebt. En wij willen eigenlijk gewoon daar een keer aandacht voor hebben. Hoeveel mensen voor elkaar klaarstaan. En natuurlijk ook vanuit de gedachte dat dat nu extra nodig is. Want, ja. Nou ja, Kijk naar de benzineprijzen. Um, dat maakt het leven gewoon soms een stukje lastiger. Maar goed, dan loop ik over het Stationsplein op 16 april. En dan denk ik, ja, er zijn een paar mensen aan het uh, Nou, het zullen wel veel zijn. Maar zijn er zijn mensen aan het zoekrijden. Wat zijn die nou aan het doen? Hebben jullie daar informatie over? En kun je dat duidelijk maken aan mensen? Ja, zeker. Nou, laten we beginnen met de website. Je kunt mm -hmm. je ook aanmelden om mee te komen krijten. Dus als okay. je het leuk vindt, uh, in Rotterdam ga je naar zorgzaam010.nl slash hart voor streepje elkaar. Yeah. Uh, je kunt ook vanuit huis meedoen. Je hoeft natuurlijk niet helemaal naar het stationsplein. Je kunt ook een hartje op je ja, eigen eitjes toetekenen. Okay. Of uh, op online kunnen we ook nog hartjes gaan plaatsen. Mm -hmm. um, dus heel veel manieren om mogelijk uh, om, om mee te doen. Ja, als je, als je een keer een uurtje over hebt. Je wilt iets leuks doen en nou ja, het is ook vaak heel leuk, namelijk, voor jezelf. Ja. Dan moet je daar zeker eens gaan kijken. Dan ben je van harte welkom om ook mee ja. te komen werken als Precies. vrijwilliger. Maar meekomen krijten op 16 april, dat kan zeker. En als je denkt, nou, ja. ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Jullie kunnen daar informatie over geven op datzelfde stationsplein op dat moment. Precies. Nog, ja. Komt gezellig mee krijten. Mooi, om dat allemaal mee te maken. De Oda aan 275.000 Rotterdamse vrijwilligers. En Anne van Roosmalen, zij vertelde erover met... Enthousiasme die niet aan grenzen doet. Dankjewel voor het gesprek. Pas, une pierre, un pas, een pierre, een chemin qui chemine, een rest de racine. C'est un peu solitaire. c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère au profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pique qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, d'un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson, un geste, c'est comme du livre argent C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Un serpent qui attaque, une entaille au talon Un pas, une pierre, un chemin qui chemine Un reste de racine, c'est un peu solitaire C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars La promesse de vie, le mystère profond Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond Parle et peine, et on fine d'aucamine È een rest van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 Crow was dat, een strong enough. En daarvoor, Georges Moustaki, een leso de Mar. Zometeen, de groene ambities van de bloeiderij. Dat na Billy Joel, een honesty. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live.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 Billy Joel uit 1979 en Anastie. Ons volgende onderwerp. Bij de bloeiderij gaat het om een groenere, gezondere wereld... waar de verbinding tussen mens en natuur de basis is... voor oplossingen in sociale ontwikkeling, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Een hele mond vol. Projectleider Mandy Los vertelt daar meer over bij Herman de Bruin. Mandy, Goedemiddag. welkom. Goedemiddag. Uh, Hallo. Bloeiderij, dat klinkt als boerderij. Ja. Uh, dat is een bedrijf wat jij runt. Ja, dat is mijn eigen onderneming. Ik ben zelfstandig ondernemer en ik richt me op vergroenen. Het liefst rondom eetbaar groen, dus vandaar de boerderij en voedsel. Uh, en bloeiderij, omdat uh, het mensen tot bloei kan brengen of straten tot bloei kan brengen. Dus ja. het is voor mij heel belangrijk dat mens en natuur samenkomen erin. En dat woord boerderij zit er ook nog een beetje ja. achter. Dus het gaat ook over uh, voedsel en dat soort zaken. Klopt, ja. ja. En wat doe je dan om de stad te vergroenen? Want er zijn heel veel uh, organisaties bezig met vergroenen, met tegelswippen en noem maar op. Doe je nog iets wat net even anders is? Nou ja, ik denk dat er heel veel goede initiatieven <laughs> zijn. Dus daar volg ik graag in mee. Uh, maar ik doe projectmanagement. Uh, onder andere geveltuinen aanleggen. Boomspiegels beplanten. Dat soort uh, onderwerpen. Dat ja. soort dingen doe ik samen met bewoners. Dus daarin zit ook een heel stuk enthousiasmeren. En meekrijgen dat we met z'n allen aan de slag gaan. En bewust worden mm -hmm. van het belang van een groene leefomgeving. En daarnaast doe ik ook een stukje grafisch landschapsontwerp. Dus uh, mooie tekeningen maken waarmee je over, met elkaar in gesprek kan gaan... over. Wat er mogelijk is op een plek om dat te vergroenen en ja een mooiere plek te maken. Ja, dus als je bijvoorbeeld een uh, schoolplein hebt met alleen maar uh, tegels, ja. Daar kan jij heel wat mooiers van maken. En daar kan ik wat mooiers van maken. In samenwerking met hè? Precies ja. Het, het Eigenlijk het uh, uh, in beeld brengen van ideeën die er zijn. Zodat het ook een mooi startpunt is. Uh, om het ook te, tot de realisatie te brengen. Want het is lastig om ergens over te praten... als je twintig verschillende beelden hebt met twintig verschillende mensen. Maar hoe komen die mensen dan bij je? Hoe, hoe, want dan is er een straat die vindt dat ze wat groener moeten worden. En dan? Ja, nou op dit moment ben ik heel actief in mijn eigen wijk. Dus toevallig kreeg ik vandaag nog in een appgroep... Van een, uh, van een buurtbewoner die wil haar straat vergroenen. En dan geef ik aan, ik kan dat. En ik weet ook mensen in de omgeving die daar belang bij hebben. Zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie of de gemeente. of welke potjes geld voor dit soort initiatieven beschikbaar zijn. En dan kan ik dat mooi bij elkaar brengen. om te zorgen dat het ook gerealiseerd kan worden. Want kan dat zomaar eigenlijk de straat vergroenen? Moet je dan een vergunning aanvragen? Gaat dat al lang duren? Zit de gemeente daartussen? Nou, gelukkig door dit soort kleine, kleine initiatieven. zoals geveltuinen en boomspiegels aanplanten. dat is vaak snel te regelen. Vaak hebben gemeenten gewoon afspraken over hoeveel, hoe groot dat mag zijn. Mm -hmm. ook in Rotterdam. En wat wel heel handig is, een tip voor iedereen die dat ook zelf op eigen houtje gaat doen... is om dat even te melden bij de gemeente. Omdat um, uh, bijvoorbeeld plantsoenendiensten dan niet je geveltuintje of je... Boomspiegel gaan schoffelen, dan wordt het uit het bestek gehaald, en dat is vaak een prestatiepuntje, ja. dus meld het vooral dat je het gaat doen. En heel veel gemeenten hebben zelfs ook nog potjes geld voor de, om dat ook nog plantjes van, van aan te sch ja. schaffen. Hoe kunnen mensen je dan bereiken om dat advies te kunnen geven uh, via mijn website uh, www.debloeiderij.nl? En wat kost het dan allemaal als ze jouw advies vragen? Oh, dat ligt heel erg aan. De nou, het vraag... gaat hier om precies bedragen, maar het kost wel wat natuurlijk. Ja, maar kijk, soms gaat het om. joh, kijk eens naar een bewonersinitiatief. Dan, dan dat, dat. dat kost geen geld om dat eventjes te wijzen. Weet je, het is ook in mijn eigen belang. dat uh, advies dat omgeving... geven kost niks. Het ligt eraan wat de opdracht is. Als iemand ja. gewoon mijn buurt, buurtgenoot vraagt: hé, hey, waar, waar kan ik geveltuintjes? Hoe werkt dat? Dan vind ik met alle liefde kom ik even helpen. Is het een gemeente die zegt: Goh, we willen graag straten begroenen? Ja dan, dan, ja, dan dan ja, dan is precies. het een opdracht en dan is het een groter project. Ja. Ja. Dus daar zit een groot verschil tussen. Ja. Maar dat loopt niet door elkaar heen. Of uh, heb je soms moeite om te denken: waar hoort het nou eigenlijk onder? Nee, nou, nee, want een, een buurt, buurtgenoot, dat is heel afgekaderd. Je loopt met elkaar op en je betraat, praat erover. Ja, en het bijvoorbeeld. Is ook, ja, en wat ik zeg, het is, het is mijn eigen ambitie ook om in een groene stad te wonen, dus dat, dat hoort ja. er gewoon bij dat je je buurt ja, helpt. Het moet wel kunnen. Ja. En het moet ook wel financieel ja. haalbaar zijn. Precies. En daar zit dus de mix, dus enerzijds betaalde opdrachten om ook ruimte te hebben om eens mee te denken met iemand. Ja, dat ook. Mooi leven, om dat allemaal te kunnen doen en dan de stad groener te zien worden. Zeker een versteende stad als Rotterdam, want zo noem ik hem nog steeds maar. Ja, zeker. Ja, dat gaat allemaal lukken, denk ik. Mandy Los over de groene stad die er moet komen en die al bezig is te komen. Want er zijn mensen die daar al heel druk mee bezig zijn, begrijp ik. Er zijn, het worden er steeds meer, hè? Er zitten ontzettend veel initiatieven, groeninitiatieven in Rotterdam, en die zijn ook allemaal samen in uh, Groen 010 worden die uh, verbonden met elkaar. En Daar ben okay. ik ook vrijwilliger bij. Dus uh, mocht je zelf een groen initiatief in de stad hebben, uh, meld je vooral aan bij Groen 010 en uh, laat het weten. Dank je wel voor het gesprek, Mandy Los over over de ploeiderij en de groene stad. Morgen Wil niet leven voor morgen Beweeg met de golven net als mijn zorgen Laat ik ze gaan Weet niet Welk pad ik zal volgen met mijn hart open, durf ik te geloven in waar ik nu ben. Ik vertrouw op jou en voel de ruimte in de leegte. Oh, ik heb niets meer te vrezen. Kom met me dansen. We zullen vallen en weer opstaan, maar nu dat ik zweef, ben ik niet bang voor mijn angsten. Sta niet alleen, want ik laat me bewegen in de armen van het leven. Het is nu anders, in deze kamer, in deze stad, in jouw armen, voel ik me thuis, jij bent mijn thuis, door jou ga ik open, kan ik groot dromen, in het moment. De late avond met Bert de Wolf. en black Nothing ever stays, nothing comes to mind No one can erase the days we left behind nothing stays the same, and no one needs to cry, and no one is to blame, for the days we left behind, the days we left In 81 jaar is hij en het houdt niet op. Paul McCartney, zijn nieuwe single Days We Left Behind. En daarvoor Christel uit Nederland, kom met me dansen. Zometeen, kunstenaar Rob van der Ven, na Badfinger en Sail Away. Helemaal uit de jaren zeventig, Badfinger en Sail Away. Ons volgende onderwerp. Geen materiaal of het woord kunst onder de handen van Rob van der Ven. Hij is bij Herman de Bruin. Rob, welkom. Dankjewel. Je bent kunstenaar. Mm -hmm. Althans, zo noem je jezelf, tenminste, dat staat hier. Ja, ja. ja. ja. Be beeldend en, kunstenaar. Beeldend ja. kunstenaar, ja, ja, dat is nog beter eigenlijk. Ja. Ja, want kunstenaar ja. kan ook nog van alles zijn. Ja. Ja. Uh, wat voor beelden maak je? Ik werk in heel veel materialen, voornamelijk glas, keramiek. Maar dat kan ook hout oh. zijn, dat kan ook brons zijn. Ja, ja. Maar glas en keramiek, glas, dat is breekbaar? Of blaas je glas? Uh, ik, ik blaas glas, maar, okay. ik, uh, en ik, uh, maar ook, uh, ik maak ook werk uit vlakglas. Uh, maar glasblazen is wel heel leuk. Ja, ja. Uh, war, echt warm glasblazen. Dat... Ik wou het zeggen, warm warm werkje toch? Uh, nou, je hebt twee manieren van glasblazen. Je hebt warm glas, wat ze in Leerdam doen. Ja. Uh, dat doe ik niet zo vaak, want dan moet je een oven hebben met vloeibaar glas. Ja, daarin. dat is heel veel... Uh... Uh, en dat is voornamelijk heel duur. Ja. En daarnaast kun je, wat ze vroeger kermisglas of sche scheikundig glas noemden... Dus met een brander, dan maak je buisjes, staafjes, maak je warm en daar kun je dan... ...vormen van maken. Ja, die bouw je op tot een uh, kunstwerk dus. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Uh, wel breekbaar, zei ik al. Uh, ja, ja, ja. <laughs> maar ja. voorzichtig werken. Ja, ja. ja. En als warm is, is het niet breekbaar. En hoe komt het dat je dit zo'n mooi materiaal vindt? Blijf even bij dat glas, want ja. je doet meer, hè? ja. Um... Op een of andere manier is dat iets waar je, waar je aan begint en waar je eigenlijk nooit meer vanaf komt. Er zit, er zit zoveel mogelijkheden en, en voornamelijk de uitdaging, de dingen die je probeert, die mm -hmm. uh, half lukken. En dan uh, ga je iets anders proberen en dan lukt er weer een stukje en zo kom je geregeld. Bouw je het regelmatig op ja. om uh, toch en, tot en, eind het eindresultaat te krijgen. En bouw je resultaat. je kunde en je kennis. Ja, ja. Ja. Ja. En ja. Dan, word je, dan ben je heel tevreden over het resultaat uiteindelijk. Uh, je bent altijd tot op zekere hoogte tevreden. Maar er is altijd weer de volgende uitdaging. Ja, ja, dan kan het wel anders. Ja. Worden. Ik zag ook dat je iets met naakte beelden hebt. Ik heb... Uh, bij mijn onderwerp... Dus mijn materiaal is glas, keramiek. Mijn onderwerp is altijd de mens. Ja, ja. En... Uh, in, in een vorm van abstractie ben ik ooit begonnen met die mens naakt af te beelden, omdat je meeste mensen herken je aan kleding en aan ja. uh, En dus als je die kleding weghaalt, dan wordt het gewoon een mens en dan, ja, dan ja. wordt het niet meer de buurman of de of de, of de rijke koopman of, of, of wat ja, dan ook. Ja, dan wordt het gewoon een mens. Ja, als kunstenaar begin je dan ook al op jonge leeftijd al. Heb je altijd al gedacht van ik wil kunst maken? Of en, nee, eigenlijk niet. Ik uh, toen ik uh, na de HAVO zoiets had van... wat ga ik doen? Ja. Toen was het zo van... Ja, ga ik richting informatica of zo? Maar dat was dat toch Paste er niet, niet helemaal. Nee, en uh, ik had voor handvaardigheid... op, op de HAVO en op lagere school... eigenlijk altijd gewoon... Oh, nee. ja, negens of tienen. Ja. En wat ik op zich al een gek idee vond. Maar, dus dat, maar dat gaat me altijd makkelijk, makkelijk af. En, ja. um, en ik heb iets met kunde. Dus op het moment dat je dat er iets gemaakt moet worden... dan weet ik al eigenlijk altijd wel een manier om dat te doen. Ja. En daarom ben ik... Nou, toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik naar de kunstacademie... en dan zie ik wel waar ik eindig. Ja, nou, en dus geëindigd bij allerlei mooie dingen maken. Ja, ja, ja. En die ook nog mensen inspireren om daarnaar te kijken... en of ze te kopen ja, misschien zelfs ja, wel. Ja, dat gebeurt af en toe. Ja. Dat gebeurt ook. Ja, Ja, ja. Uh, mensen die jou uh, daarmee willen bereiken, denken, nou, die kunst erop, daar wil ik wel eens even wat meer over weten. Mm -hmm. Heb je iets op de sociale media staan? Ik, ik heb uh, mijn website, ja. www.robvandeven.nl. Mm -hmm. um, ik zit op Facebook, maar daar ben ik niet heel enthousiast of niet heel fanatiek in. Nee. Um, en ik ben onlangs verhuisd, dus ik zit niet meer in Schiedam. Okay. Dus, dat, uh, dus, dus als ze in, in Dirksland zijn, dan mogen ze langskomen. Daar heb je je atelier. Daar heb ik nu mijn, mijn huis en mijn atelier. Maar dat vind je ook op de website? Want je kan wel bij je op bezoek komen? Uh, met een afspraak met natuurlijk. Met een afspraak altijd, ja, ja, ja. ja. Dan kan je kijken hoe de kunstenaar werkt. Ja, ja. en binnenkort is er de kunstkijk op Goerij-Overflaké en dat, oh, daar okay. doe ik nu al mee. Dus, ja. uh, mm -hmm. Maar als je naar de website de Rob van der Ven gaat, dan kom je dat allemaal tegen. Ja. Dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet. En zeker met die uh, manifestatie van de zomer.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 Of this night. Niemand doet het beter. Ain't nobody loves me better. Dat was Jasmine Thompson. En daarvoor Radiohead. En no surprises. En dat was de late avond van dinsdag 7 april. Morgen is er een nieuwe late avond dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Black blijft nog even bij je. Fijne nacht. I was made of wood You might not seem glad Even if you should